Morgen tijdelijk meer bewolking met plaatselijk wat regen... en een iets lagere temperatuur. Vanaf dinsdag opnieuw mooi nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Zoeterwoude 2 kilometer. Na A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Maarsbergen en Veenendaal West... 5 door een spoedreparatie is de rechterrijstrook dicht. Zijn aan de lopende band problemen op de omleidingsroute... voor de afgesloten A12 richting Den Haag... Bij Soetermeer is de weg dicht, moet omrijden via Rotterdam. En daar gaat het heel vaak mis nu. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat voor knooppunt Ippenburg... 4 kilometer door een ongeluk. En op de A20 van Gouda naar Rotterdam... tussen knooppunt plein en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. Daar is na een ongeluk één rijstrook dicht. Je kunt die file vermijden door om te rijden via de zuidkant van Rotterdam... over de A16, A15 en de A4. We beginnen in Waalwijk, RKC, NEC, Frank Willard. Een kwartier nog en een ex-NEC-doelpunt. Alak Mak, net ingevallen, ex-NEC, paast op uh, van ten voorde. Ex-NEC, gehuurd van NEC. En hij maakt het af. 2-0 voor RKC tegen de Nijmegenaren. Formule 1, Ronald van Dam. Sebastian Vettel wint de grote prijs van Singapore. Hij had er uiteindelijk op de finish nog maar heel weinig over ten opzichte van Jensen Button. Omdat hij al die achterblijvers moest inhalen. Maar hij wint dus wel de, de, voor zijn de derde keer op rij... En zijn 9-0 weer dit seizoen. Button wordt tweede. Mark Webber op weg naar de derde positie. Alonso zal dan vierde geworden voor Lewis Hamilton. En een hele een goede klassering voor Paul Di Resta. Schot van Force India zijn beste prestatie tot nu toe in zijn Formule 1 loopbaan. Wat betekent dat allemaal voor de wereldtitel van Sebastian Vettel? Nou, dat hij nog niet heeft. Hij komt één puntje tekort. Die moet hij dan maar gaan binnenhalen bij de volgende Grand Prix. En die is over twee weken op het circuit van Suzuka in Japan. Bij de constructeurs Red Bull ook vorstelijk aan de leiding. Maar ook daar nog geen meer ook dat zal laten gaan gebeuren dit seizoen. De beste man in de Formule 1. Het is niet anders op dit moment. Met afstand. En zijn naam is Sebastian Vettel. Een leuk laatste kwartiertje in Doetinchem. De Graafschap Groningen. Richard van der Made. De wedstrijd is eindelijk tot leven gekomen. 1-1 doelpunten van Texera. Zijn eerste competitie goal scoorde al wel eerder voor de beker tegen AZ afgelopen donderdag. En de gelijkmaker dus van Jury Roze zag er allemaal wat gelukkig uit. Maar ik denk toch dat hij het bewust deed. En zo staat het hier in Doetinchem dus weer gelijk had de Grote Amsterdam-Bloemendaal, ook bijna tijd. Nou, nog zeven minuten. Het was tien minuten voor het einde dat Bloemendaal op 4-2 kwam. Dat waren altijd momenten dat Bloemendaal Teun de Nooier had om de zaak te forceren in die laatste minuten. Maar de huidige de Nooier is natuurlijk wat zuiniger op zijn lichaam geworden. Hij zat op de bank, zit nog aan de ba op de bank, maar staat wel te wachten om nu het veld in te komen. Om dan misschien die laatste zes, zes en een halve minuut die we nog te spelen hebben, om de zaak wellicht te forceren. Misschien voor Bloemendaal een gelijk spelletje eruit te halen. Want hij is natuurlijk de man die Bloemendaal dan op sleeptouw moet nemen. Maar voor lopig leidt Amsterdam met 4-2. Nog even twee toestanden uit de Jupiter League. Telstra tegen Veendam nog altijd 1-1. En bij Eindhoven tegen Zwolle is het zojuist 2-2 geworden. In de muziek bestaan ook veel racisten. Hun kop is leeg, de mode vult ze op. Wat zit er in een kop? Kijk eens naar mij, ik hou van veel muziekjes. Uit Vlaanderen. Vlaanderen is het mooiste misschien wel. Raymond van het Groene Woud. Tja tja tja. En van de favoriete dans van Tom van het hek... meteen door naar Richard van der Waarden. De Graafschap FC Groningen. Waar het spannend is in de slotfase. Vrije trap van Groningen. Genomen door Holla. Zojuist ingevallen. Leidt tot niets. Dan wordt de bal over de zijlijn getrapt door Schrekkovic. Die ook mee moet verdedigen. Want de Graafschap staat bij tijd en wijle toch wel onder druk. Groningen is beter. Voetbalt wat makkelijker. Eerste helft was het ook bij de ploeg van Pieter Huistra aanvallend onmachtig. Maar in de tweede helft is het toch duidelijk, de Graafschap, dat de mindere is. En Groningen heeft ook de beste kansen gehad in de slotfase van de eerste helft. Maar zeker ook in de tweede helft heeft nu ook weer het balbezit. Op de helft van de Graafschap is het andersom. Speelt de bal terug naar Sparf. Er wordt weinig bewogen. Het is statisch voorin bij Groningen. Nu dan Holla. Tussen de linies in speelt hij een beetje bij Groningen nu. En schiet dan wel op doel. Maar het schot mist kracht. Gaat zeker een meter of vijf naast het doel van de winter. Tien minuten nog in dit duel. Dat dus eindelijk een klein beetje tot leven is gekomen. Het was angstig, het was voorspelbaar, zeker aan de kant van de thuisploeg. Twee keer heeft de graafschap eigenlijk op doel geschoten. Poupon in de slotfase van de eerste helft. En ja, dat mooie bewegingje van uh, Rozen met de hak leidde tot de 1-1. En verder hebben we de thuisploeg eigenlijk niet gezien. En dat is toch wel teleurstellend voor uh, eigen publiek. Nu is het uh, Poupon, die moet naar de bal toe, wordt dan geduwd. Maar het uh, spel mag volgens mij doorgaan. Wordt een uh, vrije trap toch uh, gegeven, zegt scheidsrechter Van Hulten. Die is dan voor de thuisploeg. Van de Pavert gaat achter de bal. Datzelfde Hetzelfde geldt voor het publiek dat de thuisploeg natuurlijk steunt hier op de eigen Vijverberg. Iedereen nu naar voren. Rozen maakt wat meters en Van der Pavert gaat dan nu trappen voor de vrije trap op de middenlijn. Hoog richting Joeri Rozen, de man van het doelpunt, maar die wordt afgefloten. En zo blijft het met nog 8,5 minuten op de Vijverberg. Voorlopig hier nog bij 1-1. gaan we naar Frank Wielaert. Ik zit eens naar die standen kijken. Frank, Feyenoord heeft bijvoorbeeld 14 punten. En PSV 14, Ajax 15 en RKC komt op 13. Ja, dat passen ze keurig in het ja. rijtje op dit oh, moment. Zo'n voetbal, ja, zo voetbal is op dit moment wel gewoon tegen NEC. Uh, uh, zeker in, precies in de fase waarin je denkt... Nou, dat de Nijmegenaren eigenlijk het initiatief in de schoot geworpen krijgen. Je krijgt de indruk dat RKC het wel eventjes goed vond... ...dat de NEC ook aan het voetballen sloeg... ...is het even de omschakeling met Alakmak dus... ...die bij NEC nooit de kans heeft gekregen om in het eerste zich te laten zien... ...zijn eerste speelminuten in de Eredivisie vorige week maakte tegen AZ. Hij was er ineens vandoor aan de linkerkant... ...en gaf voor op zijn maatje bij het tweede, zou je kunnen zeggen, bij NEC... Ten voorde die goed doorgelopen was bij de tweede paal. En de bal zonder te aarzelen achter Babel schoof. En daarmee de beslissing in de wedstrijd forceerde. NSC mag nu uh, doorvoetballen. Wij gaan weer gauw naar Richard. Schitterend doelpunt van Vito Wormgoor uit een vrije trap in de 83ste minuut. En dat betekent dat de graafschap leidt met 2-1 voor het eerst in de wedstrijd. Wat een prachtig genomen vrije trap op een meter op 17 van het doel. Lift hij de bal over de muur. Tegen Utrecht voor de beker afgelopen woensdag was het al bijna raak voor de centrale verdediger van de Graafschap. Toen werd de bal nog tegengehouden, maar nu is er geen enkele kans voor de keeper van Groningen. De bal zeilt in de linkerhoek, buiten bereik van Van Loo. En zo leidt de Graafschap dan toch tegen de verhouding in. Dat moet gezegd worden, maar het staat hier in Doetinchem 2-1. Even naar Amsterdam-Bloemendaal, al afgelopen Geert. Nee, de tijd staat stil. Er is een kleine blessure geweest van uh, Wouter Jolie van uh, Bloemendaal de verdediger. Tuin de Nooier is in het veld gekomen en hoe hij scoort. Maar het was inmiddels al 5-2 geworden. Doordat Taken Taken maar een strafcorner benutte. En toen de Nooier voor 5-3. Dat uh, zal ongetwijfeld de eindstand worden. Want we hebben nog 40 seconden hier te spelen. En uh, Bloemendaal wordt toch ja, bij Vlagen afgedroogd hier door Amsterdam. Door de landskampioen. Amsterdam een beter team, een sneller team. Een... een, een totale team zou je bijna kunnen zeggen. Bloemendaal moet nog een beetje zoeken naar de juiste formatie. Naar de juiste mogelijkheden. Is te veel afhankelijk van Teun de Nooier, Die het natuurlijk in zijn eentje ook niet allemaal meer kan doen. Op dit moment nog een strafcorner eruit haalt. Terwijl de tijd uh, verstreken is. Wordt de strafcorner nog wel genomen. Maar die is uitsluitend voor de statistieken. Als hij erin gaat wordt het 5-4. En als hij er niet in gaat blijft het 5-3 voor Amsterdam. Frank Wielaert en statistieken. RKC, NEC. Want dat zit er ook langzamerhand een beetje op. hè? Ja, statistieken die zijn er niet op los te laten. De statistiek die je hier nog eventueel op zou kunnen loslaten is de hoeveelheid balbezit. Die was voor de pauze zeker 70-30, minimaal in het voordeel van RKC. Het zal na de pauze ja, ongeveer hetzelfde zijn geweest, behoudens dan de slotfase. 2-0 is het voor RKC, dat is de belangrijkste statistiek. RKC staat volkomen terecht met 2-0 voor, had 3-0 kunnen zijn als Alassar. Uh, de 3-0 had gemaakt. Hij was er vandoor. Maar Babels kwam goed zijn goal uit. En nou uh, Sarre schoot tegen de doelman van NSC op. En NSC kan geen gevaarlijke aanval produceren. Dat ene schot van Platje. En meer is het niet geweest. Dat schot was na uh, ongeveer een uur voetballen. En dat schot daar had zoet nog een beetje moeite mee. Maar verder geen enkel probleem voor de doelman van RKC. Ook nu niet als Nijland dreigt door te breken. Maar die ziet die bal niet eens komen. Zoet ziet hem wel. En dan ben je eenvoudig de winnaar in zo'n duel. Met nog een, kleine, of nog een goede drie minuten te spelen. En nu Bandjar weg voor RKC aan de rechterkant van het veld. Die kan rustig wachten en kijken. Zoeken naar Castellon. Die vindt hij niet. Conboy zit daar dan goed tussen. Moet wegdraaien bij zijn tegenstander. breed leggen op Nuitink. En dan kan NEC weer komen. Maar het is vergeefse moeite allemaal voor de Nijmegenaren vandaag. Dat heeft het gewoon weggegeven. Heeft zelf te weinig deelgenomen aan de wedstrijd. En gaat verliezen. In ieder geval met 2-0. Misschien wordt dat nog een klein beetje erger in de slotfase. Amsterdam-Bloemendaal, er is nog niet meer gescoord in die laatste seconde, Geert. Ja, ik zei het je al, die strafcorner die moet in ieder geval genomen worden. Als de wedstrijd is beëindigd, en dat was ook het geval, schrijft ze het op bliezen af, moet die strafcorner wel genomen worden. Nou, die ging erin, dat betekent dat het 5-4 is geworden. Onder Meijer benutte die strafcorner, maar... Bloemendaal gaat wat dat betreft, uh, lijkt het dichterbij te zijn dan het op het veld was hoor. Want uh, Amsterdam was de hele wedstrijd eigenlijk sterker en wind verdiend met 5-4 van Bloemendaal. Eindhoven is juist op 3-2 gekomen tegen Zwolle. De goal is van Swinkels, bekende naam in het voetbal. Uh, betekent dat Eindhoven op weg is naar de eerste periode in de Jubilair League. Graafschap Groningen. Uh, ja, Groningen. Die beker uh, moet helemaal leeg, Richard. Ja, blijkbaar wel. Het gaat helemaal niet goed met de ploeg van Pieter Huistra tot nu toe in dit seizoen. Nog geen uitoverwinning. Gewonnen alleen een gelijkspel bij NAC Breda. 2-2 en nu dreigt... FC Groningen ook dit duel in Doetinchem tegen de Graafschap te verliezen. Onverwacht wat mij betreft dat de Graafschap de wedstrijd nog weer heeft doen kantelen. Nu de corner wordt getrapt, weggehaald uit de doelmond. 2-1 dus de voorsprong voor de thuisploeg door die prachtige goal van Vito Wormgoor uit een vrije trap. En wat zit er nog meer in het vat in de slotfase van dit duel dat dus eindelijk tot leven is gekomen in de slotfase. Texera bracht Groningen op 1-0. Toen werd het gelijk 1-1 door Rozen en 2-1 dus zojuist Vito Wormgoor zijn eerste goal... ...voor de graafschap in dit uh, seizoen. De uittrap van worm Goor, nee van, van Loo, moet ik natuurlijk zeggen. Wormgoor is de man die nu met een omhaal de bal weghaalt. Groningen vangt dan weer op aan de linkerkant van het veld met Sparf. Die zet voor, daar is dan bij de tweede paal helemaal niemand. De bal rolt dan richting de zijlijn... ...en kan ook niet meer worden binnengehouden door FC Groningen, door... Uh... Niemand eigenlijk, ook niet door Ene-Voltsen die uh, zojuist is ingevallen. Er komt een ingooi voor de Graafschap dat daarvoor natuurlijk alle tijd neemt het publiek achter de thuisploeg. Ook woensdag was de Graafschap al gelukkig toen de mindere ten opzichte van uh, FC Utrecht. Maar de Graafschap bekerde door na het beter nemen van strafschoppen. En nu vind ik in deze wedstrijd zeker op basis van de tweede helft Groningen de betere ploeg. De Graafschap heeft nauwelijks kansen gehad, maar gaat er waarschijnlijk toch vandoor met de volle winst. En kan daardoor ook aansluiten bij de ploegen die in de midden... De moot staan. En de ploegen die onder de graafschap stonden, toch op een kleine achterstand zetten. Niet onbelangrijk voor de graafschap dat hier vanavond, vanmiddag drie punten worden gehaald tegen FC Groningen. Zover is het natuurlijk nog niet. We zitten in de 88ste minuut. Het is 2-1 in het voordeel van de thuisploeg. Dan gaan we even naar Frank Wilaert RKC tegen NEC. Zojuist de, de plezier dat aangebroken. Drie minuten extra tijd. En uh, dat, dat zal niet veel meer uh, afdoen aan het uh, resultaat van vandaag. RKC gaat deze wedstrijd winnen. Want hoezeer NEC ook probeert te voetballen en aan te vallen... er komt helemaal niets uit voort voor... Zojuist in de ploeg gekomen. Toch nog voor uh, Dodge Geeft nu uh, de bal in de richting van Zevuik. Met zijn rug naar de goal. Daar waar hij voortdurend tegen twee. Oh, dat is nog een aardige kans zeg. Een halve volley. Omdat hij uh, tussen drie verdedigers... Daar staat hij de hele wedstrijd al tegen aan te knokken. En uh, nu komt hij dan goed weg. Draait hij uiteindelijk. Valt die bal een beetje lekker voor hem. Maar net niet goed genoeg. Hij raakt hem net een beetje te veel aan de buitenkant. Dus gaat die bal over de goal van Zoet heen. Zevuik die uh, duidelijk de pesting kreeg... naarmate de wedstrijd voorderde dat hij... Uh, daar eigenlijk niet of nauwelijks de kans kreeg om fatsoenlijk ballen aan te nemen. Het werd voortdurend aan hem geduwd en getrokken. En Nijhuis vond het allemaal prima omdat het eigenlijk niet echt overtredingen betrof. RKC voetbalt deze wedstrijd gewoon rustig uit. En kan het ook rustig aan NEC overlaten. Want gevaarlijk wordt het toch niet meer echt. Nog twee minuten officiële, uh, offic nee, officiële speeltijd zit er al op. Twee minuten blessuretijd nog en 2-0 voor RKC. Graafschap Groningen. Zit de officiële speeltijd daar al op, Richard? Nog niet. Nog een kleine minuut. 2-1 leidt de thuisploeg. Dat is belangrijk hier voor de Achterhoek. Dat de drie punten in eigen huis worden gehouden. Vorig seizoen was de Graafschap bijna onverslaanbaar. Verloor slechts drie keer. Dat is natuurlijk niet veel. Nu heeft de Graafschap al twee maal verloren. Dreigde een nieuwe derde nederlaag zo vroeg in het seizoen. Maar zover komt het dus waarschijnlijk niet. Of kan Groningen toch nog iets doen? Nee, Wormgoor schiet de bal ver weg. De bal die gaat niet over. Over de zijlijn. Het is Groningen dat via kwartman de bal weer terug speelt naar Van Loo. En dan komt er waarschijnlijk weer een lange bal van achteruit. Veel mensen sluiten nu aan richting de middenlijnen. Daar komt de uittrap van Van Loo. De officiële speeltijd zit er nu bijna op. Bal wordt weggekopt door Wormgoor. De matchwinnaars zeer waarschijnlijk naar Ene Volsen. Die probeert de combinatie op te zetten. Wormgoor duwt dan Tadits naar de grond. Dat lijkt me een vrije trap. Van Hulte geeft hij ook aan FC Groningen. Terwijl de officiële speeltijd er nu op zit. De vrije trap wordt snel genomen. Ene Voltsen. en daar is de goal! Nee, ja, hij is er wel, hij zit erin. Doelpunt van uh, FC Groningen wordt gemaakt volgens mij door uh, Texera. En zo is het toch nog 2-2 geworden. Oei, oei, oei, de graafschap, wat geef je het hier weg. Nog drie minuten hebben we in blessure tijd te spelen. En via die hele snelle genomen vrije trap, Tadits naar Enevoltsen, die trekt voor. En Texera passeert de winter. En zo 2-2. We nog even naar RKC NEC, inmiddels afgelopen Frank. Nee, we zijn bezig aan de laatste tellen in Walwijk. Snow met balbezit. 2-0 voor de RKC. Alakmak nog met de tijd en de ruimte gaat Van der Velde opzoeken. Struikelt dan over de bal, dus kan Van der Velde terugleggen. Daar Platje, die daar nog de verdedigende backup verzorgde. NEC mag dan nog de laatste aanval van de, van de middag doen. Koolwijk in de richting van Zevuik. Die verliest het duel nog maar weer eens van, van Mosselveld. Invallen voor Ramos, die geblesseerd naar de kant moest bij RKC. En uh, RKC dat zelf uh, nou, nog de laatste aanval mag doen. Maar daar geen haast mee gaat maken. Ten voorde, we gaan weer naar Riesje. Ongelooflijk wat hier gebeurt. De Graafschap gaat de wedstrijd nog verliezen ook. Want het is Tadic notabene die scoort voor FC Groningen. Naar het uitvak, daar worden ze helemaal gek van vreugde. Want zo belangrijk als de overwinning zou zijn geweest voor de Graafschap. Zo belangrijk is hij natuurlijk ook voor FC Groningen. Dat zo moeizaam voetbal tot nu toe dit seizoen... Maar Dusan Tadic, de beste speler van Groningen het afgelopen seizoen. Hij maakt hier zeer waarschijnlijk de winnende goal. 3 tegen 2 is het voor FC Groningen. Nadat de graafschap dus voorkwam via Witte Wormgoor uit die vrije trap. 2-1 was het toen. Maar 2-2. De graafschap stond niet op te letten bij de vrije trap. Die snel genomen werd via Enevolts. werd de bal teruggetrokken. En helemaal stond hij vrij. Texera. Een dubbele fout dus eigenlijk zou je kunnen zeggen aan de kant van de graafschap. Toen 2-2. En nu dus zelfs ook nog 3-2. Oh, oh, oh. De graafschap. Wat geef je het hier weg voor eigen publiek. Het speelt niet goed. En het verdient eigenlijk de overtuiging. De ook niet. Meijer speelt de bal terug naar de winter. Alles en iedereen nu naar voren bij de thuisploeg. Lang zal het niet meer zijn. Ik denk hooguit een minuutje. Rozen krijgt de bal bij Schrekovic. Nee, het is El Hasnoe. Die paast de bal naar buiten naar Schrekovic. Schrekovic probeert zijn tegenstander te passeren. Dat is Ene Volsen. Dat lukt niet. Nu FC Groningen. Bal in de ploeg houden. Dat is belangrijk. Op de helft van de graafschap. Een lange bal. Die bereikt helemaal niemand. Wel keeper de winter. En dus wordt er opnieuw haast gemaakt. Uldring, de coach met wilde armgebaren. Staat hij langs de zijkant. Zijlijn schreeuwt zijn spelers naar voren. De bal wordt gekopt door Overgoor. Dan vrij simpel weggehaald achterin door Groningen. Bal belandt achterin bij Wormgoor. Nog een keer roeien naar voren. Denk ik nee, want de armen gaan omhoog bij Pieter Huistra. Wormgoor schiet de bal woedend weg. De Graafschap verliest voor eigen publiek met 2 tegen 3 van FC Groningen. Drie uitslagen van vandaag op een rijtje dus. RKC en EC 2-0. De Graafschap Groningen 2-3. En eerder op de middag AZ Feyenoord 2-1. Betekent dus dat AZ de nieuwe koploper is. En de Graafschap gewoon op de zestiende plaats blijft staan. Er is nog één wedstrijd te gaan in deze ronde. De zevende speelronde van de Eredivisie. Excelsior Vitesse begint over een kleine tien minuten. 15-jarig maar, zo'n stem vol en zal ongetwijfeld later de kamer al ingaan. Um, in het kader van de rectificaties, Eindhoven tegen FC Zwolle. We zeiden ze juist dat het 3-2 was geworden voor Eindhoven, maar het doelpunt blijkt toch te zijn afgekeurd. 2-2 is daar de uitslag bij Eindhoven-Zwolle. Betekent dat Eindhoven nog geen periode kampioen is. was nog een andere wedstrijd in de Jupiler League en die eindigde in 1-1. En die ging tussen Telstar en Veendam. Vandaag belangrijk in de Eredivisie. Elke wedstrijd is belangrijk, hoor ik u denken. Maar sommige zijn meer belangrijk dan andere. AZ Feyenoord bijvoorbeeld werd 2-1. En AZ greep daardoor dus de kop. Was ook een wedstrijd natuurlijk met dat verhaaltje. Want Verbeek was ooit trainer bij Feyenoord. Ging daar niet zo plezierig weg. En Ronald Koeman ging ooit niet zo plezierig weg bij AZ. Maar Koeman uh, verloor dus wel. Maar toonde zich een zeer goed verliezer door alle spelers van AZ... na afloop te feliciteren. Misschien opmerkelijk, want Koeman ging dus ooit... op niet zo'n prettige manier weg als trainer in Alkmaar.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 Ja, dat weet ik niet. Ik zag net het moment van, uh, van de rode kaart. Uh, het zijn moeilijke situaties. De een geeft hem wel, de ander niet. Leer dan moet op, op, op die plek op het veld natuurlijk niet dat risico nemen van een slijding. Maar ja, ik had ook een gevoel, misschien wel of niet, penalty van Schaken uh, in de tweede helft. Ja, dat zijn momenten scheid zich beslist. Maar uh, ik uh, beperk het liever uh, tot uh, de goede dingen die er waren. Het plan heeft gewerkt en toch verlies je.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 Als het voor veel mensen een test was uh, vandaag, dan vind ik dat we geslaagd zijn. Ronald Koeman, tevreden, wel dus verloren met Feyenoord bij AZ, maar het was een mooie wedstrijd. En Tom al, er is zometeen nog een vierde wedstrijd. Excelsior tegen Vitesse, gaat zo beginnen op Woudenstein. Ja, voor Excelsior een moedje, met uh, slechts één punt uit zes wedstrijden. En Vitesse is een club met ambities, dus zal graag willen. En die houdt kampen. Ja, tien punten uit zes wedstrijden. Vitesse doet het goed. En, en dan zit ik toch hier weer met verbazing te kijken, hoor. gisteravond bij PSV. En natuurlijk, dat is een topclub, 33.000 man, maar ik denk dat het hier bij 2000 uh, toeschouwers echt ophoudt op uh, Woudenstein. En dat is jammer, dat is natuurlijk uh, uh, eredivisie voetbal in de marge. En dat blijkt ook voor Excelsior, één puntje inderdaad, uh, vier voor, 16 tegen, 18e plaats. Uh, twee uh, wissels in het team van John Lammers. Uh, hij laat voortoren en de vrede op de bank voor de eerste keer dit seizoen. En Najib Lagourier mag er uh, voor het eerst uh, bij zijn in deze wedstrijd. Ja, of het wel zou helpen weet ik niet. Ik heb zo'n paar keer zien spelen. Dus een hele, hele matige ploeg staat niet voor niets op de laatste plaats. Nu komen we bij de ploeg het veld op. En natuurlijk Vitesse een goede ploeg met een aanval uh, om van te smullen. Af en toe Wilfried Boni in de spits. En dan vanaf de rechterkant die Chanturia, heerlijke voetballer. En Davila, en uh, huurzorg van Chelsea vanaf de linkerkant. De klein manneke, maar balvaardig als, uh, balvaardig als geen ander. Zij komen nu het veld op in het uh, zwart met rood natuurlijk. Excelsior en het uh, mooie geel met zwart met de witte Broek en witte kousen. Vitesse uit Arnhem onder leiding van John van der Brom. De liederen worden gespeeld, de vlaggen worden gezwaaid. Over een paar minuten om half vijf beginnen we aan de wedstrijd tussen Excelsior en Vitesse. Radio 1, het NOS Journaal. Het is bijna half vijf op deze mooie dag. Hier is het nieuws met Herman Vriend. In de Libische hoofdstad Tripoli is bij de beruchte Abu Salim-gevangenis... een massagraf gevonden met bijna 1300 lichamen. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat er in die gevangenis... in de jaren 90 een massamoord gepleegd is... waarbij 2000 mensen werden gedood. Vorige maand wisten de nieuwe machthebbers de gevangenis in handen te krijgen.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 Zeker is alleen dat het geen bom of mijn uit de Tweede Wereldoorlog was. Zo heeft de explosieve opruimingsdienst vastgesteld. En in een Noord-Ierse ziekenhuis is op 78-jarige leeftijd Gusty Spence overleden. Hij was in 1965 de oprichter van de Ulster Volunteer Force. Lang stond hij achter de gewapende strijd tegen de katholieken in Noord-Ierland. Maar later vond Spence dat er een politieke oplossing moest komen voor die Noord-Ierse kwestie. Dat is nieuws op dit moment en voor het weer is hier Gerrit Hiemstra. Het weer... Prachtig nazomer weer vandaag met 19 tot 24 graden als maximumtemperatuur. Vanavond blijft het aangenaam weer. Vannacht komt er vanuit het westen wel wat meer bewolking opzetten. Later ook dikkere bewolking. Door de bewolking wordt het minder koud dan de afgelopen nachten. 12 tot 8 graden. En ook in vooral de westelijke helft is de kans op mist een stuk kleiner. Morgen hebben we duidelijk meer bewolking dan vandaag. Dat geldt vooral voor de westelijke helft van het land. Morgenmiddag kan er ook wat regen of motregen vallen... De kans daarop is het grootste in het noordwesten en noorden van het land. De temperatuur blijft hoog, 18 graden op de wadden... tot een graad of 23 in het zuidoosten. Verder een matige wind, windkracht 3 tot 4. Aan de kust vrij krachtig, mogelijk enige tijd krachtig windkracht 6. En de wind draait van het zuidwesten naar het westen. Namorgen keert het mooie weer terug. In de nachten kans op mist, overdag veel zon. Overdag temperaturen van maar liefst 20 tot 25 graden. Kortom een echte nazomer. ANB ah nee, verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Belgische grens richting Maastricht... tussen Gronsveld en Maastricht 3 kilometer. Bij Rotterdam zijn flinke problemen op de A20 in beide richtingen. Richting Gouda staat tussen Schiedam en Knoopend Kleinpolderplein 2 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Groter zijn de problemen aan de andere kant van de vangrail vanuit Gouda... want dat is ook de omleidingsroute voor de afgesloten A12. Maar vanuit Gouda naar Hoek van Holland staat een lange file... tussen Knoopend Terbrechtseplein en, Ter en Knoopend Kleinpolderplein 6 kilometer. Is daar een ernstig ongeluk gebeurd? En op knooppunt klein polderplein is de verbindingsweg naar de A13 richting Den Haag dicht. Dus omdat dat de omleidingsroute is voor de afgesloten A12, moet het verkeer op de A12 richting Den Haag een andere route kiezen. Dat kan bijvoorbeeld via de N11. En op de A20 richting Den Haag kunt u het beste omrijden via het Westland. Sportradio NOS, op Net begonnen in Rotterdam, Excelsior tegen Vitesse. Maar hopen dat die outkamp een beetje uit kan komen boven het geluid daar. Hè? Al die toestouders. Ja, ik heb ze eerst allemaal wel een hand gegeven. En uh, toen zijn we begonnen. En die wedstrijd is nu bezig met de aanval voor Vitesse. De eerste gevaarlijke aanval. En het schot gaat uh, maar net naast. En lijkt mij een corner op te leveren. Nee, buitenspel. Uh, na dat uh, schot was uh, van uh, Davila de linker spits. De eerste gevaar dus voor het doel van de keeper van Excelsior Wesley de Ruiter, Die nu de bal tegen de zon inkijkend uh, gaat nemen. De vrije trap naar het buitenspelgevalletje van uh, Chanturia. Ja, uh, Vitesse. Uh, vorig jaar toch een beetje het lachertje van de competitie met al die grootspraak. Maar nu toch een ploeg uh, waar ter degen rekening mee moet worden gehouden. Vorige week 5-0 tegen RKC. Uh, uh, Rode C. uit uh, uh, Kerkraden. En nu dus tegen Excelsior. En als die drie punten worden gepakt. komen ze gewoon op 13 punten. En nestelen ze zich binnen de. Top 5, 6. En zit eh, dichtbij de absolute top aan. Als Bonnie de bal heeft. Als zijnde uh, speelt de bal naar de rechterkant. Naar Chanturia. Nicky Hoefs wijst. Eh, want de opkomende man aan de rechterkant eh, is Frank van der Struik. Maar die wordt niet aangespeeld. Chanturia eh, probeert eh, de bal binnen door te spelen. Eh, lukt in eerste instantie en ook in tweede instantie niet. En dan kan er uitverdeeld worden door Scheiman. En eh, kan proberen. Eh, Excelsior in de avond te gaan via Jason Oost. Het lukt half. Tim Vinker de bal er diept in. Het is dus een goede bal op Aalberg. Aalberg met één man tegenover. Zich. Kijken wat hij daar tegenin kan brengen tegen Kalas, een, een nieuwe man, ook gehuurd van Chelsea. Uh, hij wordt goed van de bal afgezet, van het doel afgelopen. En dan kan Vitesse overnemen met diezelfde Kalas die doorgelopen is. Kijken of dit uh, in de uh, counter een aardige aanval kan opleveren. Nee, doet het niet, want de Graaf let goed op en zo staat het. Na 3,5 minuut spelen nog 0-0 bij Excelsior tegen Vitesse. Gaan we weer even terugkeren naar het WK wielrennen. Uh, want ja, de Nederlanders reden wel mee. Je zag ze eigenlijk nauwelijks, als je eerlijk bent. Het werd dus uiteindelijk een massasprint. De enige Nederlander die je in slotfase van het WK nog een beetje in de laatste honderden meters te zien kreeg, was Lars Boom. Mocht uiteindelijk overigens ook niet baten, want hij werd 29ste. Maar Han Kok ving hem wel op na de finish. Ja, ja Lars, jouw verhaal van die laatste tumultueuze kilometers? Ja, dat, ik, dat ik goed zat. Nee, hoeft niet, iets. Uh, ja, dat ik een goede koers rijd, dat ik uh, doe wat ik moet doen en dat was goed. Wanneer besloot je van ik ga hier uh, meedoen? Ik wil, ik wil hier meedoen in die finale, ik wil meedoen in die sprint. Uh, dat is normaal, denk ik. als je WK rijdt wil je altijd meedoen, maar uh, ja, ik, uh, ik zat uh, de 50-positie denk met 600 te gaan. En, uh, ik ben uh, gaan sprinten, maar dan ging ik er wat overheen en ik, uh, en ik viel stil. Wat was het voor koers? Uh, heel nerveus denk ik. Uh, ja, de, de koers zat uh, redelijk op slot natuurlijk, uh, omdat er uh, in betenig. Betenig had, had het grote altijd op kop rijdt eigenlijk. En uh, uh, voor de rest ja, was het denk ik een koers waar we mee aan moeten zitten, dat hadden we afgesproken. En het, uh, dat is niet gedaan, dat is wel jammer vind ik, anders rij je toch meer in de kijker als Nederland zijnde. En voor de rest was het uh, een goede koers voor mijzelf. Lars Boom, die dus zei van ja, die koers van mezelf ging nog wel redelijk, maar we zaten niet mee. De Britten deden het. De Britten, ja, de winnaar dus, Mark Cavendish van die Island of Man. Hè. Onderdeel van Groot-Brittannië dus. Hij was de sterkste in de massasprint. Cavendish had lang naar dit moment toegeleefd. We knew drie years ago when this course was announced, we put, a, we put a plan together to come with the best group of guys to this race and, and come away and bring the rainbow jersey back to Britain. It's been three years in the making. The guys have worked so hard to collect points throughout the season to get eight riders here. And then uh, you just saw they rode incredible. I'm so, so proud. Ik ben zo, zo, trots, zei die wereldkampioen Mark Cavendish. Want toen het parcours drie jaar geleden bekend werd gemaakt... wisten ze eigenlijk al dat dit de kans was voor hem om de wereldtitel te pakken. En de Britse ploeg heeft toen al een plan gemaakt. Beste renners, beste renners moesten mee. En iedereen heeft goed gereden de afgelopen jaren. Zodat er voldoende punten werden gepakt om ook met acht man aan de start te verschijnen. Hij is trots, zo trots dat de ploeg zich aan het plan heeft gehouden. En de regenboogtrui door Mark Cavendish werd naar Groot-Brittannië gebracht. Plane. Met de zoon van, inderdaad, Two Sisters. Bekende zoon van de police, was dat? Ja, ja, ja, ja de, nou, dan gaan we naar een zoon van de politieman hè, en die houtkamp. En die. Ik ja, zelfs hier op Vitesse. <laughs> Geen politieman hoor, mijn vader. Maar oh, dan, oh. Hey, nee, nee, nee, uh, ziekenfondsbode. Het is 0-0 uh, uh, na 9 minuten spelen en uh, Vitesse kan uh, iets doen een zeer negatieve reeks doorbreken. Want 13 wedstrijden op rij hebben ze geen uitoverwinning kunnen boeken. En dat moet dan vanmiddag gebeuren. Maar vooralsnog heb ik nog geen enkele kans gezien. Zowel voor Vitesse als voor Excelsior niet. Dus ja, Piet Veldhuizen heeft de bal dan wel. Maar dan komt omdat de bal heel hoog over zijn doel heen werd geschoten van heel ver. Hij brengt de bal nu rustig naar Van der Struik. Krijgt hem terug van Van der Struik. En dan kan Veldhuizen de bal op dit kunstmatje naar voren gaan transporteren. Maar dat duurt wel erg lang. Piet. Ja, alles staat ook stil. En dan is het ook moeilijk om een vrije man te vinden. Hij heeft de bal nu buiten strafschopgebied op het gebied gelegd. En speelt hem hoog richting Nicky Jos. Maar die heeft Van Steensel in zijn rug. En Van Steensel is 26 koppen groter. Dus die wond, dat komt hij wel. Maar uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. Vlak bij John van der Brom. En dan mag Butner de bal gaan ingooien. Doet dat uh, richting Hofs. Hofs geeft hem terug aan Butner. De linksbek die vaak mag opkomen. En vorige week nog uh, voor een beetje strubbelingen zorgde. Door de penalty op te eisen. Waar Chanturia, Chanturia die nu de bal heeft uh, eigenlijk recht op had. Chanturia nog altijd in het balbezit. Kapt één man, kapt twee man. En schiet de bal dan heel redelijk op het doel. van. Uh, Excelsior-keeper de Ruiter, maar die heeft er niet al te veel moeite mee. Eindelijk wat actie voor het doel van Excelsior. Maar om nou echt te zeggen dat het gevaarlijk was, nee, 0-0 na ruim 10 minuten spelen. Geert de Groot keek vandaag naar Amsterdam tegen Bloemendaal. Spannende uitslag, maar niet zo'n spannende wedstrijd, Geert, maar daar ga je ongetwijfeld over praten. Maar je hebt ook alle andere uitslagen van een competitie die in elkaar kruipt, hè? Ja, mag je wel zeggen. Ja. De koploper Laren speelde uiteindelijk 3-3 tegen Oranje Zwart. Stonden met 3-0 voor bij de rust. Oranje Zwart en Oranje Zwart haalde 1 puntje. Staat nu helemaal onderaan de ranglijst met dat ene puntje. De andere uitslagen, SJC Hurley, werd 2-1. HGC Scharweide 3-1. Kampong Rotterdam 3-5... Oranje-zwart-Larik zei het al, 3-3. En Pinoké dembos in het laatste minuutje zeg maar, won Dembos uiteindelijk met 2-3. En je zei het al, Amsterdam-Bloemendaal eh, werd 5-4. Dan denk je, geert jan Dirks, dat je, dat je heel dicht bij elkaar zit. Maar op het veld was dat niet te zien. Jullie waren veel en veel beter. Nou, dat klopt. We hebben de eerste helft, denk ik, fantastisch hockey laten zien. We kwamen, we kwamen ik denk, na 20, 25 minuten met 3-0 voor. Uh, een minuut voor rust, scoort bloemen dan nog uit de corner, dan scoren ze 3-1. En, uh, en eigenlijk ook de tweede, tweede helft, ja, we gaan naar 4-1. Het had eigenlijk al wel 5, 6, 7-1 kunnen zijn. Even wachten, we gaan even naar Andy, want die heeft een doelpunt. Okay. Ja, hier is nog geen 7-1, maar wel 1-0. <laughs> Voor Vitesse. Uh, het doelpunt gemaakt ja, door wie anders dan Wilfried Boni. Zij scoort zijn vierde van dit seizoen. Uh, knap kapwerk. Uh, links, rechts en dan voor de rechter. Leggen en uithalen in de hoek kansloze keeper de ruiter van Excelsior. Excelsior Vitesse staat dus 0-1 Gerard. 7-1 werd het hier ook niet. Het werd 5-4 uiteindelijk voor Amsterdam. In de wedstrijd, Geert-Jan Dirks. We praten hem even na. Waarin Amsterdam, je zei het net, een uitstekende eerste helft had. En het werd een beetje aardig. omdat Bloemendaal in de tweede helft iets terug probeerde te doen. Maar geen schijn meer van het team dat het was. Hè? Ja, Bloemenaal heeft een aantal spelers die zijn weggegaan deze, deze zomer. Uh, daar, hebben ze, daar hebben ze vrij weinig spelers voor teruggekregen. Sterker nog, die proberen ze op te vullen met jeugd. Dat heeft tijd nodig, dat proberen wij Amsterdam ook. Alleen wij hebben een, een minder groot verloop. Dus, dus we zien dat ja, Bloemenaal nog steeds een ontzettend sterke ploeg is. Maar ze hebben wat blessures en dan zie je dat de selectie smaller wordt. En, wat ik op het veld kon constateren, het lijkt wel of jullie veel meer lol in het spelletje hebben. Nou, wij, hebben wij hebben gigantisch veel plezier. Gewoon door de week en ook op zondag wat uit. Het is uh, absoluut... Uh, ja, spreekt dat in het voordeel van Taco van de Honend, onze coach en Ellison Ennen. Wij zijn een echt team en ja, dat stralen we ook uit. En, en dan zie je dat je voor elkaar knokt. En, en dat, ja, dat resulteert nu in, in een 5-4 overwinning. Maar, maar we stonden 5-2 voor, 5 minuten voor tijd. Dus het is een beetje geflatteerd, wel, Jan. Nu was het nieuws aan het begin van dit seizoen, zelfs een persbericht van Amsterdam, dat jij nog een jaar bijtekende, dat jij nog een jaar door zou gaan bij Amsterdam. Uh, heb je daar spijt van? Want jij straalt ook dat plezier uit, dat spelplezier uit. Nee, ik heb er absoluut geen spijt van. Ik heb, uh, ik heb, uh, ik heb voor één jaar bijgetekend met een optie voor, voor een volgend seizoen. Ik heb onder de, met Taco, met Ellison, gigantisch veel plezier. Ik ben, uh, ik ben natuurlijk een half jaar geleden gestopt uh, met het Nederlands elftal. En uh, nou, ik, ik, uh, ik, ben, uh, ik ben gaan werken en ik kon het niet meer combineren. En ik, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Uh, we, ja, we hebben een ontzettend goede, leuke ploeg, jonge ploeg. En uh, ja, ik wil nog graag voor de landstitel en voor de, voor de Euro Hockey League gaan. Dus, uh... je, je hebt ze al genoemd, de twee namen met Taco van der Honert en uh, Ellison en Ennend. Uh, hoe is die taakverdeling tussen dat tweetal? Want het is een, een soort twee-eenheid, Ze staan niet als coach en assistentcoach, nee, ze staan allebei als coach. Ja, het is mooi hoe dat allemaal in de pers, pers uh, een, een beetje naam krijgt. Taco is, is de coach, Ellison, die, die, die, die, die, die assisteert uh, fantastisch. Zij is veel meer, meer van het tactische en Taco is meer van het groeps, groepsproces. En ze vullen elkaar gigantisch goed aan op trainingen en, uh, en bij wedstrijden. Ja, Dan geef je de pers de schuld, maar jullie eigen programmaboekje zegt gewoon. Coaches Stako van der Hoonen en en in Ja, Daar heb je helemaal gelijk. Dan heeft de club het overgenomen, ongetwijfeld. Zo komt hij er altijd weer uit. Maar in ieder geval is het duidelijk dat Amsterdam, als dit een meetmoment zou zijn na drie wedstrijden. gewoon veel verder is dan Bloemendaal. We staan er heel goed voor. En nogmaals, precies wat jij zegt. We zijn net begonnen, maar we staan er goed voor. We gaan eens kijken of dat inderdaad ook klopt op de ranglijst. Want door de gelijkspel van Laren, de 3-3 bij Oranje-Zwart... heeft Laren dus zeven punten en staan er drie ploegen bovenaan. HGC staat daar het beste voor met een doelsaldo van plus zeven. Drie wedstrijden gespeeld, zeven punten. Laro doelsaldo plus zes, drie wedstrijden zeven punten. En jullie staan op dit moment op doelsaldo derde, 3-7. En Rotterdam heeft er 3-6. Staat allemaal nog dicht bij elkaar. En onderaan is het ook dringend geblazen. Vijf ploegen met drie punten. Scharweide, Hurley... Kampong, SCRC en Den Bos. Drie gespeeld en drie punten. En ik had het al eerder gezegd vanmiddag: oranje-zwart, een schamelpuntje, puntje. Onderaan de ranglijst. En dat hadden ze toch niet verwacht in de Eindhoven. Gerard de Groot was dat vanuit Amstelveen. Vanaf half zes zijn we trouwens bij het volleybal. Een belangrijke wedstrijd van de Nederlandse vrouw op het EK tegen Rusland. Nu nog even naar Andy Houtkamp. Excelsior tegen Vitesse. 1-0 Vitesse. Twaalfde minuut was het doelpunt gescoord door Boni. En Vitesse is gewoon een veel betere, sterkere ploeg dan Excelsior. Kan Excelsior niets aan doen. Weinig geld. Er werd voor de wedstrijd ook nog een, een programma-item gemaakt voor een ander programma. Dat ging over geld en dan over oude kranten. Ja, dat zegt ook al genoeg. Daar moeten ze het echt mee doen. En dat is geen uh, uh, lachwekkend iets. Dat is gewoon in de marge van het betaalde voetbal opereren. En als dat zo doorgaat, en dat kan haast niet anders... ondanks het feit dat we pas aan de zevende wedstrijd bezig zijn... zal Excelsior volgend jaar toch een klasse lager moeten spelen. Of er moet iets geks gaan gebeuren als de bal de diepte in gaat Edwin de Graaf richting Jason Oost. Maar die bal komt niet aan omdat hij goed onderschept wordt door Cassia. de aanvoerder van Vitesse. En dan is de bal aan de rechterkant bij Van der Struik. Die levert hem in bij Van Ginkel. Normaal in de spits als Boni er niet is. En nu speelt hij rechts op het middenveld. Een goed middenveld met onder andere... En Nicky Joffs en Janari van der Heijden. Dat zijn gewoon goede voetballers. En daar is gewoon het aanbod bij Excelsior een klasse minder. Vandaar ook het verschil tussen Excelsior en Vitesse. Nu nog 1-0 in het voordeel van Vitesse. Als Vitesse weg is vanaf de linkerkant met Davila. Goede actie, goed gezien door de goede oude van Steensel... ...die daartussen zit en een... Uh... Hoek, nee, geen hoekschop. Een uh, doeltrap uh, versierd. 1-0. Vitesse leidt na precies 16,5 minuut spelen tegen Excelsior. Huh. Yeah. Here we go. Een nieuwe single van Gary Noor, Love Will Find a Way. Mark Cavendish werd het vandaag een Kopenhagen wereldkampioen... bij de Professionals. Voor Matthew Goss en André Grijpel. De Nederlanders konden niet echt een rol van betekenis spelen. Lars Boom zat er nog leuk bij in de slotfase, maar werd uiteindelijk 29ste. Pim Lichthart was de beste Nederlander, hij werd 21ste. Johnny Hoogeland 35ste. En Maarten Chalingi werd uiteindelijk 44ste. Ja, voor Nederland zal het eigenlijk volgend jaar moeten gebeuren... als het WK wordt gehouden in Valkenburg. Chalingi 44ste, in gesprek met collega Kok. Ja, Maarten, jouw verhaal van dit wereldkampioenschap... Ah, het was uh, heel snel. Heel, heel, heel snel. En, uh, ja, het zat potdicht. Zonde. Voor mij dan. Hè? <laughs> ja, wat we de hele dag gezien hebben, is eigenlijk... Ja, er gaat een groep lopen, dat is normaal. Maar de constant dat gediesel van die Engelsen voorop. Uh, Diesel, was meer snel sneltrein. Dat was echt niet normaal. Het ging zo hard. En, uh, ja, als, je, als je dan weg wil blijven en weg wil rijden, dan moet je 60 rijden. Weg blijven, moet je 55 rijden. Ja, daar kun je niet alleen. Dat kun je niet met drie je Ook niet met 12, dan moet je met 20 man zijn die volle bakkerijen. rijden. Dan gaat dat, maar ja, dat zag je, die, die, die uh, Britten die hadden het zo onder controle. Ja, en die reden gewoon iedere keer gewoon tempo, dat gat dicht. Ja. Okay. Sluipt er dan iets van moedeloosheid in het peloton? Nou, moedeloosheid, kijk, het is een WK, dus je, je weet gewoon dat, je, dat, dat, dat, dat elke kans die je probeert, uh, is er één. En die moet je gewoon nemen. En uh, dat zie je ook, door wij proberen het en uh, ik denk dat dat voor ons, zeg maar, als... Uh, als, als niet sprinters, de enige optie was om, uh, om, om de kansen te creëren. En uh, ik denk dat Lars het gewoon goed gedaan heeft als van als onze sprinter. En uh, ja, dan zie je dat we het goed doen, denk ik. Boom zei net, we hebben het wel aardig gedaan, maar we hadden toch meer mee moeten zitten. Tja, dat kan je wel zeggen, maar dat zei ik net al. Als je met vijf man mee zit, dan moet je zestig rijden. Ja, dat gaat gewoon niet goed. En, uh, en, en, dan, en, en, en dan kun je beter wachten uh, en, en, en wat later gaan. En dan alsnog hopen dat er, dat er een groepje ontstaat. Goed, uh, de koers is gedaan. De kerstverse vader mag naar huis. Hoe is dat? Ja, ik ga naar mijn dochter toe. Gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Nou, hij gaat weer voetballen en die houtkamp. Eh, het meervoud van bonus zou wel eens bonie kunnen zijn. Hè? Ja, het begint echt te hit te worden, deze bonie, wat hij scoorde nu uitstand. Hij, hij wilde een hakje geven naar een vrijstaande medespeler. Maar hakjes is niet zijn specialiteit, want het mislukt te voorkomen. Hij denkt, nou weet je wat, dan leg ik hem toch maar voor mijn rechter. En uitstand haalde hij uit en schoot de bal achter keeper de ruiter voor de 2-0. In het voordeel van Vitesse, pas 22,5 minuut gespeeld. Kwart wedstrijd achter de rug, 2-0, Vitesse leidt door twee keer bonie. Tegen de graafschap Groningen werd 2-3. Het stond 90 minuten 2-1 voor de graafschap. Maar in de blessuretijd. Twee goals van FC Groningen, van Texera en Thadis. daardoor dus 2-3. En dus een gelukkige Groningen coach Pieter Huistra... in gesprek met Ronald van der Geer. Moedeloosheid maakt dan ineens heel uh, snel plaats voor opluchting. Nou ja, voor de moedeloosheid zat eigenlijk ook wel een beetje trots. Uh, trots op de manier waarop uh, mijn ploeg vandaag hier speelde. Uit bij de Graafschap is toch vaak niet het allermakkelijkste wedstrijd. Maar uh, ja, we waren eigenlijk continu de bovenliggende partij. En uh, het was heel logisch dat we 1-0 maakten. En het was eigenlijk nog logischer geweest als we de 2 en de 3-0 hadden gemaakt. Dat is dan een uh, zwaar kritiekpunt natuurlijk uh, dat we dat niet doen. En uh, ja, eigenlijk uh, uit twee vrije trappen... Uh, terwijl de tegenstander eigenlijk nog geen schot op goal heeft gehad... Uh, krijgen we dan zomaar uh, twee goals tegen... Nou, dat is eigenlijk natuurlijk... Uh, en dan heb je het over de moedeloosheid inderdaad, die jij, uh, die jij net noemt. Tegelijkertijd als trainer, moet je niet te snel moedeloos worden... want uh, het gaat door tot de laatste minuut. We hebben geprobeerd met wat wissels nog wat leven in te krijgen en dat is gelukt. Want er leek geen veldje aan de lucht. Hè? Het enige wat je misschien je ploeg in de eerste helft kan verwijten... maken van doelpunt. Nou ja, en dat is natuurlijk wel een belangrijk aspect. Hè? Want je moet het, ook het verschil op het veld wel omzetten... want anders stelt het ook niet bij voetbal. Dus uh, ja, we liepen elkaar een paar keer in de weg. De voorzitter die net voorlangs gingen of uh, die net niet aankwamen. En uh, ja, de laatste vijf minuten keerde dat om. Uh, uh, gelukkig ook door het geloof wat de spelers erin hielden. En dan weer je hier uh, toch op een goede manier uiteindelijk uh, met 3-2. Dat is misschien ook wel de trots, dat de geloof bleef... en dat uiteindelijk deze vijf minuten nog op de mat konden worden gelegd. Dat bedoel je ook? Ja, dat bedoel ik. Dat is heel erg belangrijk. Dat is ruggengraat tonen en in elkaar blijven geloven. En doorgaan. En Dat hebben we vandaag gezien. Je wil er één naam uitpikken. Logischerwijs de man die twee goals maakt en semi-assist levert. Hè? Texera, is dat een man die groeiende is? Is dit wat je van hem wil zien? Nou, het is al uh, heel knap, vind ik, dat hij zo snel integreert. Hij spreekt eigenlijk, uh, eigenlijk nog helemaal geen, uh, geen, geen woord Engels of Nederlands. En toch, uh, met het werk van Ruud Hesp, die natuurlijk goed Spaans spreekt... kunnen we toch al uh, hem goed aan het verstand krijgen wat de bedoeling is. En ik moet zeggen dat hij dat heel snel oppikt. En ja, al heel snel ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan ons team. Pieter Huistra zei dat dus winnend. Beetje gelukkig, maar wel verdiend hoor bij de Graafschap. 3-2 werd het daar dus voor Groningen. We gaan er even uit zo voor het journaal van vijf uur. We zijn daarna bij u terug met nog livesport. Want uh, Excelsior Vitesse loopt. Staat al 2-0 door twee keer Boni voor Vitesse. En om half zes gaan de Nederlandse volleybalvrouwen in Italië spelen. Tegen Rusland voor het winnen al dan niet van de pool. EK-volleybalvrouwen. Dat allemaal in het volgende uur. Uiteraard aangevuld met de overzichten.